Nieuws. 1 uur. In een huis in Leiden Dorp is een overleden vrouw gevonden. En ze is omgekomen door geweld. De politie heeft een man opgepakt die ermee te maken zou hebben. Hij wordt verhoord. Wat zich precies in het huis in Leiden dorp heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Tijdens de koudste nacht in Jaren wordt massaal gezocht naar een vermist jongetje van 8 in het Overijsselse Steenwijk. Hulpdiensten spullen de omgeving af en veel buurbewoners helpen mee met zoeken. De jongen verdween s'avonds rond een uur of zeven. De politie zocht nog even met een helikopter, maar dat leverde niks op. Het gaat oké okay met de afgezette president van Venezuela, Maduro... zegt zijn zoon. Maduro werd vorig weekend bij een bliksemactie... uit zijn land gehaald door Amerikaanse troepen. Hij zit nu in een cel in New York. Maduro en zijn vrouw moeten daar voor de rechter verschijnen. Amerika verdenkt ze van terrorisme en drugshandel. En koploper PSV heeft slecht nieuws gekregen over zijn spits... Ricardo Pepi. Hij raakte afgelopen avond in de wedstrijd tegen Excelsior geblesseerd... en in het ziekenhuis blijkt dat hij zijn onderarm heeft gebroken. Waarschijnlijk kan Pepi pas over twee maanden... Weer voetballen. PSV won met 5-1 en heeft in de eredivisie een voorsprong van 14 punten op nummer 2 Feyenoord. Vannacht kan het in het binnenland streng vriezen, lokaal tot min 12. Morgen overdag eerst af en toe zon, daarna meer wolken en vanuit het westen regen of natte sneeuw. Het blijft de hele dag een beetje vriezen. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538, toegang voor jou en drie vrienden van Buren. Radio 538. You're all for best. Tracks deze week Morten met David Geta, Farius en Kudos... Leighton Jordani, Crowd Control en Straks. Mijn nieuwe track samen met Glockenbach. U nummer 2 is voor Driftmoon. Producer brengt een hele eigen album uit. Het heet Moonstruck, dat hoor je straks in u nummer 2. Maar eerst super dikke track van A Lot. Dit is Far From Home. Welkom bij een nieuwe State of Trance op 538. into my new track In a State of Trance. My new track here on a state of trance. TV Hier bij 538 het laatste over en Progressive. Ik ben Armin van Buren, vorige week ging deze in de première. Mijn nieuwe track met Glockenbach, Sun Shines On Me. Daarvoor Tune of the Week, wat een dikke plaat van Reorder en Crowd Control. Move to the Rhythm. En Leighton Jordani met Green Velvet, een nieuwe script remix van When It Kicks. Het is 538, zometeen in uur nummer twee. Driftmoon, onze speciale gast... Maar niet voordat ik je vertel dat de State of Trends Jaarmix die een paar weken geleden hier op Viertrijft in première ging, nu ook op CD te krijgen is en. Heel leuk. Ook op vinyl. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Er zijn nog steeds mensen die daar niet uh, vinyl kopen. Blijkbaar. Heel veel. En we uh, dachten, nou, we gaan het gewoon weer op vinyl doen. Dus er wordt een gelimiteerd aantal State of Trance jaarmixen. Is ja, dat dus twee uur lang gewoon non-stop in de mix op viniel. Ja, je moet ze wel omdraaien af en toe. Dat is wat anders dan op Spotify natuurlijk. Ja, dat is het enige <laughs> nou ja, nadeel. Of ik weet niet of het een nadeel is. Ja, maar... maar het is een heel mooi product geworden. We gaan verder. Serious Uplifting. Dit is Alper Seten. Love it. Bij 538. ...remix van een uh, track van mijn pianoalbum... ...geheel akoestisch album... ...en er staan natuurlijk uh, heel veel mooie piano tracks op... ...maar ik heb een aantal remixen gemaakt... ...deze is dus uh, al een tijdje uit... ...van Sonic Samba. Daarvoor een nieuwe versie... ...van Maddox, Olly James en Hannah Lang... ...de elke klein classic transmission... ...en een nieuwe Helberg... ...dat zijn Ahmed Helmi en Doppenberg... ...Break It Down Like... Je luistert naar aflevering 12.59 van A State of Trends. Nog een paar weken dan vieren we 25 jaar van dit radioprogramma... met een megafeest in Ahoy. 27 en 28 februari. Alle informatie, tickets. Um, we gaan heel veel leuke dingen doen trouwens. We staan allemaal op stateoftrends.com. Vind je het leuk om een keer bij ons te zijn als we State of Trends opnemen? Dat kan studio.estateoftrans.com. Gaan we verder met een bootleg mix die je krijgt van Litera, van Star the Fire, van Above and Beyond in Richard Bedford. 538. Guys, what's up? This is Alan Watts, and you're listening to my new tune on A State of Trance. Ik heb het brief remixed album uit. Daar staat deze versie op. De Alex Di Stefano remix van Space Case. Daarvoor Alan Watts Smooth. En je hoorde een uh, bootleg versie van Start of Fire. Een uplifting remix van Above and Beyond en Richard Bedford. Dan nu tijd voor Service for Dreamers. This music can take you to another world. We want to hear why a track means so much to you. Here is this week's, this week's Service for Dreamers. Duitsland. Ze woont in Duitsland, maar ze werkt momenteel in Amsterdam. En haar vader kwam hem bezoeken. En ze waren hier in de studio om deze track aan te vragen. Mijn track met Trevor Guthrie. This is what it feels like. Zometeen so hier in uur nummer 2. Ik ben er echt trots op. Driftmoon draait muziek van zijn nieuwe album, Moonstruck.